Het weer. Vandaag is het droog en zonnig. Het wordt 17 graden. Maar door de matige tot vrij krachtige oostenwind voelt het minder aangenaam aan. Morgen en dinsdag minder wind, maar verder verandert er niet veel. Dit was het NOS Journaal. Bij Atlon Carlies zijn we continu bezig met de vraag of mobiliteit slimmer en efficiënter kan.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 ook interim managers en financials gaan naar movier.nl zeker van inkomen. Dan uh, volgt hier nog even een waarschuwing voor de scheepvaart. Wester Schelling, Oost 6. Het uh, hier uh, flink om onze oren, maar uh, Jan uh, Zorgdrager, oud boswachter hier op de Schelling, die staat al door zijn uh, verrekijker te turen. Wat zit daar voor een grote groep vogels, uh, Jan? Dat zijn kanoeten. Kanouten en roze grutto's. Die zitten te profiteren van het wat, wat weer droog valt. Ja, het is, de tafel is gedekt. Ze moeten nu eten. Straks is het te laat. Ja, het is een prachtige dag. bijna strak blauwe hemel. Krijg je hier nou het waddengevoel van? Dit is het waddengevoel. Het had iets minder mogen waaien. Maar dit is echt ver kunnen kijken, veel kunnen horen... En vanmorgen vroeg, oorverdovend stil op het wat. Ja. Ook vanwege de harde wind. Ja, precies. We horen niet heel veel vogels op het daar. Een groepje goudplevieren, denk ik? Goudplevieren, ja. En uh, een groep kopmeeuwen, die zitten op het eerste zandbankje te wachten om te kunnen eten. En het is echt uh, hoogtij, nu. Die is ook wel echt mooi, zo'n herfstvogel, hè? <laughs> ja, als je morgens vroeg zeg maar, in de polder bent... dan glurele, glurele, glurele, glurele, glurele, piet... Piet! Nou, schitterend. Dat wordt bederft. Goedemorgen. Ja, ik vind juist dat die harde wind ook een beetje hoort bij dat ultieme waddengevoel. U hoorde Rob Buiter vanaf de Waddenkust van Terschelling dus. En het is niet zo dat wij hier nu in Hilversum zitten en een lijntje hebben gelegd naar Terschelling toe. Maar we zijn allemaal neergestreken op dit Waddeneiland. Want de hele uitzending zal in het teken staan van het Springtij Festival, vier dagen lang. Brainstormen over de toekomst van de aarde. Ja, het komt erop neer dat alle sleutelfiguren. die te maken hebben met duurzaamheid. in de meest brede zin van het woord. zich naar het eiland hebben gespoed om met elkaar grote vraagstukken te bespreken... op het gebied van voedsel en energie en natuur... en fatsoenlijke financiële sector en leiderschap. Nou, we gaan deze uitzending horen wat er allemaal voor uh, zinnigs of uh, onzinnigs uitkomt. En of de knappe koppen dit weekend meer hebben gedaan... dan alleen uh, crème drinken in het uh, Wrakkenmuseum. En uiteraard laten wij ons ook bij dit alles inspireren door de natuur. Ja, wij nemen u dus heel regelmatig mee naar buiten. Wij zelf zitten in de STOK, -okay, in, in West, waar we vandaag te gast zijn... met een prachtig uitzicht op de Waddenzee. En daar beneden aan het duin, ja, we horen hem al zien wij uh, Rob buiter, scharrelen. Ja, wij uh, lopen hier inderdaad lekker in de wind uh, van dat Waddengevoel uh, te genieten. Zoals je al zegt, die wind hoort er ook wel bij inderdaad, hoor. Maar uh, Jan, uh, we zien al die, die vogels hier, uh, wat je al zei, die... Uh profiteren van dat wat weer droog valt. Wat, wat zoeken ze hier nou? Want ik zie hier niet heel veel. Nou, die kleine hoopjes die je ziet... dat zijn uitwerpselen van de, van de zeepier. En die willen ze graag hebben. Er was afgelopen week nog een publicatie op de Nieuws... over de pier-etende en de schelp-etende vogels. Nou, de schelp-etende vogels gaat het wat slechter, zei men. En de worm-etende vogels gingen het wat beter. Nou, het is allemaal niet zo zwart-wit zoals het genoemd wordt. Het gaat met de lepelaar bijvoorbeeld kanaaltjes eten gaat het wat beter. Ja, scholekster heeft een beetje een neergaande spiraal. En dat gaat al jaren. Ook de discussie van ja, wie was er eerder? De scholekster of de schelpdiervisser? En ja, het gaat, het gaat allemaal iets beter... Maar ja, de hele Waddenzee moet weer omschakelen. We zijn begonnen met het ophouden van fosfaten te gebruiken in wasmiddelen. Ja, dat is niet net de laatste jaren nogal veel veranderd. Hè? Zijn, nou ja, je zegt al, de fosfaten zijn uit het was. Nou ja, dat was het begin. Ja. Wij begonnen om eerst te beseffen dat wij een heel rotzooi maakten. Dus jongens, daar moeten we mee stoppen. Maar het, haast iedereen was er aan gewend om ervan te leven. Zelfs van te groeien. Maar iedereen, dan bedoel je de, de, de algen hier in het wad. Ja, en, en de hele biocultuur die was erop ingesteld. En opeens dan houdt dat op. En dan moet je je omschakelen om ja, weer te gaan leven zonder die fosfaat. Ja. Nou, en nou hebben we de haring weer terug. En uh, ja, dan krijgt de aardschool we misschien weer wat meer eten van. Want die heeft het ook moeilijk op dit moment. Scholleckster, ja, die holt ook achteruit. Je zou het soms niet zeggen hier, want er zijn de wolken van dat spul. Maar als je dan alle schollecksters van het hele Waddengebied hier ziet, nou, dan is het niet zoveel. Dan valt het toch ineens tegen? Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar een van de andere dingen die ook veranderd is... is een kleine tien jaar geleden is het, het kokkelvissen gestopt. Ja. ja, de plek waar we nu zien, daar zien we niet heel veel kokkels. Maar elders op het wat neemt dat wel weer toe, hè? Hier buiten, buiten de dammen, zeg maar op het echte bekale wat, daar neemt het weer toe. Ja. En ja, dat kleine beetje handkokkelerij, dat uh, mag geen naam hebben. Maar uh, de structuur van het wat blijft heel. Ja. En en nou, merk jij dat ook in de aantallen vogels die je ziet? Ja, maar dat moet je toch over de jaren denken denk ik. En ik denk dat daar... Uh, de hogere heren met hun onderzoekers zoals Solvon en nou ja, Tunis Piersma is er een van. Die moeten het lang, op langere duur via statistieken zien uit te vinden of het nou inderdaad omhoog gaat. Of dat echt effect heeft. Ja, ja. Maar ja, de bloedgevallen kan je niet altijd op, op aansturen. Maar uh, ja, volgens mij gaat het in de grote lijnen met elkaar wat beter. Ja, even kijken wat we daar allemaal zien zitten. Ik vroeg net al een, een tuurluurtje langs ook... Uh. Oh, hier gaat hij een hele grote groep. Ja, dat, uh, dat zijn zo... de kanoeten. Oh, dat zijn die Ja, die uh, worden dan verstoord. Gisteren was hier ook een slecht valk, dus het is geen wonder als je ergens op een paal zit. Want er is altijd wel één die hem zit. gaat ja, ineens de hele bus gaat de lucht in, hè? Ja, dat is ook uh, je garage, want ze vinden alleen je veren achter rug en de rest <lacht> is op. Nou, ja, wij uh, genieten nog even. Uh, ja. Van, uh, de heerlijke sfeer hier buiten. En we begonnen deze uitzending met uh, The English Concert. Het eerste deel was het, het Allegro uit de derde symfonie in groot van de Engelse componist William Boyce. Het heeft iets van een uh, sfeer. Die eerste overtocht van festivalgangers naar Terschelling... aan het begin van het Springtijfestival. festival Iedereen is opgewekt en verwachtingsvol. Veel mensen komen elkaar na een jaar weer tegen... want het is alweer de vierde editie van Springtij. Jeanette Paramore was ook op de boot en peilde de stemming. Wat wil je gewoon weten wat u hier doet oké, okay, wat ik doe ik kom hier voor de derde keer om inspiratie op te doen en kennis op te doen en uh, contacten op te doen en dat is al twee keer zo fantastisch gelukt dat ik dacht nou, dat doe ik doe nog een derde keer en uh, uh, de, wat ik niet had gedacht dat de combinatie van gewoon lezingen, discussies en natuur dat dat echt iets toevoegt dus u gaat ook wel een wandelingetje maken of op de fiets ja, ik heb mijn veldkijker ik ben van Vogels heb een kijker meegenomen enzovoort Gaat ze nog een lezing houden? Ik ga geen lezing houden. Ik heb wel wat meegeholpen met de voorbereiding van de masterclasses over voeding en landbouw. Dus vanmiddag is er eentje. Dan gaan we ook echt spitten in de bodem en dan kijken hoe ziet zo'n bodem eruit. Naast mij Jan en Mieke van Dieren, dochter van natuurlijk. Hè? Ja? ja. Je hebt een programma voor je. Hè? Ja. En dat uh, spitten in de bodem. Het is er om half vier. Het is een ontzettend vol programma, hè Jan de Mieke? Ja, heel vol. Ja, het aanbod is uh, enorm. Dus het zal nog moeilijk zijn voor mensen om te kiezen, want je kan niet alles. Ik had eigenlijk verwacht dat je vader hier aan boord zou zijn, maar die staat als op te wachten, hè, als een echte gast hier. Ja, die is al eerder naar het eiland gegaan, ook ter voorbereiding. En die uh, had het daar heel druk mee. En uh, ja, die staat zo meteen op de kade. Maar waarom heet het eigenlijk springtij? Ah, springtij is uh, een uh, moment waarop de vloed samenkomt met de uh, volle maan. En dus is dus een... Dus het geeft het gevoel van urgentie en het heeft gelijk de link met de zee en het eiland. Een vloedmoment waarin Een vloedmoment. van alles gebeurt. Ja, ik hoorde net in de hal ook iemand zeggen van ik heb springtij nodig, jaarlijks, om op te laden. Daarna kan ik weer lekker met gas en cola aan de slag. Jij ja, bent ja. ja, hi. Is het de eerste keer dat je naar dit festival gaat? Nee, dit is mijn derde keer. Wat vind je ervan? Ja, het is natuurlijk wel ons soort mensen. <laughs> dat is duidelijk te merken aan de sfeer, ja. Maar levert het ook wat op, echt concreet? Denk ik wel. Ik ja. denk ja, heel veel initiatieven. Heel veel mensen die met elkaar afspreken na afloop. Mensen die nieuwe dingen beginnen. Het is echt heel goed. Ja. Piet, ik lees hier op je kaartje dat je gastheer bent. Ook. Jullie prachtig weer hè, de komende dagen. Het ziet er goed uit, hè? Ja. droog. Wat een mazzel. Ja, moet ook, want we doen wel 50% van het programma buiten, op het ja. strand. En, en moet op de fiets. hè? En op de fiets. Hè? Ja. Ben je goed gehoefd? Nou, niet echt, maar uh, ik ben wel gezond hoor. Wij noemen het niet voor niks een festival. Als je het alleen binnen doet, kan je ook naar het congresgebouw gaan of de jaarbeurs. En het eiland als podium, waarmee de graag de van Oeran. Overal op het eiland, in kerken, en schepen, oude boten, uh, maar ook in duinpanen op het strand. Overal vinden meetings plaats. En er is muziek, hè? Er is muziek. Er is zo, roosie. Ja. Ik heb er zin in. Ja. Dat iedereen, daarom is het een storeisje ja. Ik heb geen politici uitgenodigd. Misschien zijn er een paar zo'n dingen binnengekomen. En de reden is natuurlijk dat we onder elkaar willen zijn. En we weten dat als de politiek erbij komt, dat dan de discussies vaak... Strak. Wat we wel doen, we proberen onder leiding van zogenaamde kompassen de richting te bepalen van die duurzame toekomst. En dat kompas wordt aan het eind van de uh, zaterdag voorgelezen door de diverse kompasleiders. We hebben Martin Scheffel gevraagd om de opening toespraak te houden zijn collega. In Zweden, Johan Rockström. En hij zijn broeders in dit vak. En zoals jullie weten is uit hun koker die magnifieke theorie gekomen. Wereldwijd bekend geworden over de tipping points. Maar maar dan zijn de verwachtingen hoog gespannen. Ja. Van, u wordt de Wouter van Dieren en straks hoort u nog uh, Martin Scheffer en de Tipping Points, de kantelpuntentheorie. U hoorde Souvenir die Curaçao, muziek van een ander eiland... gecomponeerd en uitgevoerd door de pianist Wim Statius Muller. Precies. Eén jaar geleden werd tijdens het springtijfestival 2012... bij Oosterend op het wat een traditionele takkenfuik geplaatst. Een vuik van rechtopstaande takken in het water... waardoor de vis naar het net wordt gedreven. Ja, dat is niet direct voor de visvangst, maar voor het wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappers willen weten hoe het gaat met de verschillende vissoorten. Tweemaal per dag worden de fuiken gelicht, vaak door... Eilanders en Henny Radstaak is erbij samen met directeur Arjan Berkhuizen van de Waddenvereniging. Je ziet dus uh, twee rijen met takken, die lopen naar elkaar toe. En uh, als het app is, dan gaat het water zo tussen die takken door. En de vissen die daar zwemmen, die worden zo langzaam maar zeker de fuik geleid. En, uh, een hele oude methode en werkt goed. Nog steeds? Ja, waarom niet? ja werkt nog steeds. Waarom niet? Al wel met andere vis dan vroeger en dat maakt het weer heel interessant. Dus dat vind ik leuk om naar te kijken. Ja. Hier maar naar beneden. Hier maar naar beneden, ja. Heel veel uh, zeeslag ligt hier vol. Ook goed te gebruiken in de keuken. Ja, Flank Cupido, want jij bent kok. Ik ben kok, ja. En jij kookt met van alles wat uit de Waddenzee komt eigenlijk. Nou, uh, ja. Onder andere inderdaad. <laughs> maar uh, ja, de visvuik is uh, een, een vuik waar we vissen vangen, voor, ook voor het Nios... Het NIOS is een, uh, een zeeonderzoekcentrum op, uh, op, uh, op Texel. Mm -hmm. En uh, die hebben, op Texel hebben ze al jaren een fuik. En uh, nu uh, willen ze wat meer uh, plekjes in de Waddenzee hebben... dat ze op meerdere plekken kunnen monitoren... over uh, wat voor vissen gevangen wordt... en uh, ja, wat de veranderingen van het, bijvoorbeeld de zeewatertemperatuur doet... met de visstand, et En wat heb jij daar als kok mee te maken? Het is natuurlijk uh, hoofdzakelijk bedoeld dat we uh, kunnen zien wat, wat de zee doet. Het, de temperatuur van het water, wat dat uh, verandering brengt in de vissen. Bijvoorbeeld de platvissen. Die uh, vinden het helemaal niet fijn dat het water iets warmer wordt. Maar uh, daardoor komen er wel meer uh, exoten weer in, uh, in de Waddenzee. En zoals uh, sardines en zeebaars. Kijk, dat is voor ons heel interessant. Hè? Ja, Arjan Berkenhuizen, de temperatuur van het water stijgt. En ja, dat heeft... Alles te maken, dit weekend ook weer heel in de belangstelling... nu met het nieuwe IPCC-rapport met klimaatverandering, of ja. Nou ja, je ziet dus dat het echt aan het veranderen is. En als je met eilanders spreekt die hier zijn opgegroeid... en, en, en zij vertellen dat 50 jaar geleden werkelijk bulkte van het platvis hier zo. Echt helemaal vol mee. Dat is, dat is echt verhaal dat je er, gewoon met je voeten erop zou kunnen stappen om ze te, te vangen. En uh, dat is nu echt absoluut niet het geval. We hebben nog wel kleine platvisjes, maar die zijn piepklein, groot. En zodra ze iets groter zijn, gaan ze naar de Noordzee, omdat het daar iets koeler is. Dus er is echt iets aan het veranderen. We zien wel weer meer zeebaars. Hoeveel, hoeveel graden is het water warmer geworden? In welke tijdspere? Nou, Grofweg gezegd, in 20 jaar tijd is het 2 graden warmer geworden. In 20 jaar tijd? Ja, dat is echt enorm. Waar dat aan ligt, weten we niet precies. Het is allemaal heel erg ingewikkeld. Mm -hmm. Maar daarom vind ik het wel interessant en heel belangrijk dat we heel goed bijhouden... Van, ja, wat gebeurt er dan? Wat, wat, uh, uh, welke vissen... Uh, vertrekken, welke komen er weer terug. Zodat je kunt begrijpen wat er aan de hand is. En zodat je ook eventueel daar nog iets aan kan doen. Wat zou je daar aan kunnen doen? Ja, Je kunt in ieder geval maatregelen nemen die, die, die goed zijn voor de visstand. Zo zijn wij bijvoorbeeld bezig bij de afsluitdijk. Om te kijken of je daar een vismigratierivier kunt maken. Een rivier dwars over de afsluitdijk. Zodat uh, de vissen heen en weer kunnen zwemmen. Wat ze uh, uh, zeg maar meer dan 50 jaar geleden ook uh, konden doen. En dus Zo kun je op die manier zorgen dat, uh, nou ja, dat de, de zee weer een beetje... Uh, zo gezonder is dat die vis kunnen trekken en ook kunnen verschuiven. Zoals, uh, uh, nou ja, zoals als, als er veranderingen gaande zijn, dat ze dat ook aankunnen, zeg maar. Nou, we staan erbij nu, hè? De, de, de takkenvuik. Ja, dit is het, ja. En dan uh, ja, nou zijn we nieuwsgierig natuurlijk of we wat gevangen hebben. We nou, nu naar de fuik naar de toe. Het fuik wordt nu door de fuikenlichter gelicht. Ja, Tilt hem de... uit het water oh. omhoog. Ja, wat zien wij? Ik weet Zo. niet of de zeebaan van harder is. Dat is een grote knaap, of niet? Ja, dat is een beste. Zo hé. Dat is een harder, zie ik al. Een halve meter. Een harder en een krab. En hier nog en dat een... Nou, een bot. Het lijkt wel een taarbot te wezen. Wat ik doet lang, dat is een harder hoor. Ik haal hem los. Ja, dan trek hem eventjes op het droge. En dan trek ik hem op het droge. Nou, er zitten natuurlijk ook weer uh, mega veel krabben in. Ja, ja. ja. En... Uh, wat zijn er voor krabben? Strandkrabben. Kijk, ja. de haring. Oh ja, Harkin. Ja. Hier en ook kleinere visjes, zie je daar. Er zijn heel veel uh, scholletjes en botjes. Nou, keep er maar om. Nou, dat komt er zo, kijk eens even. Ja, dat is een heen. Ja. ja, zo. Die dikke harder. En die, hey. je, die, je, die, is, die is in de laatste twintig jaar ook weer toegenomen. Nee, daar stond hij. Zo, Dat zijn we. Hard. Hij heeft er niet Sterker. Zo. <laughs> dat zijn heen, hè? Zo, die u. Nou, hij is zeker 60 centimeter of zo, hè? Ja, ongelooflijk. Ja, meer. Meer nog? Ja. En dat gaan we nu meten. Ja? 70. 70 wordt hier gezegd. Ja, die moet ook meten. Dit is ook een mooi vis. Dit is hoor. een taakbord. Dit is een school, hè? Zie je? Die is glad. Glad. En hier ja. ook. Als je, als je een, een, een, een bot zo met je vinger eroverheen gaat... Die is ...heeft hij he, he, ruw? Deze is maar lekker. Deze niet. Nee. Net de geschoren kin van Jaap, hè? Jaap? Ja, dit is Jaap kom maar. <laughs> die kan terug. Nou kijk. kijk leg me, hij legt die. Ja, hij heeft in het even. water hè? Hier ligt er nog één. Ik ook tellen. al. Ja, het wordt allemaal keurig allemaal opgeschreven en genoteerd heb. Ja. ja, dat doet helemaal allemaal. Je gaat met dit soort onderzoek gaan je kijken van uh, welke vis is er, uh, is er veel van, welke doet het goed. Nou, daar kun je dan duurzaam op vissen. En, uh, en als je vervolgens ziet dat andere vissen dat het daar niet zo goed mee gaat, dan moet je daar minder op gaan vissen. Dus op die manier kun je gewoon gezamenlijk daar goed naar kijken en dan uh, nou ja, daar afspraken over maken. Dat is wat we hiermee uh, willen doen. Gewoon praktijkgericht kijken wat is er aan de hand en dan vervolgens met vissers daar goede afspraken over maken. Voor een duurzame waddenzee. Ja, voor een duurzame waddenzee waar, je, waar ook wij. Uh, gewoon genieten, behalve dat je naar kan kijken. Want ja, het is natuurlijk prachtig. Ik, bedoel, ik vind echt zo, van een dag als vandaag, ongelooflijk. Wat een, uh, uh, wat ja, een schoonheid. Het ja, het ik word er zo blij van. Ja. En, uh, maar dat je dan af en toe dan s'avonds ook nog eens even... een stukje waddenzee proeft uh, met een stukje vis. Waarvan je weet, dit gaat niet ten koste van die natuur. Maar het is gewoon, hè, het is oké. Okay. Nou, dan is dat, ja, dat is gewoon zoiets moois. Ja, blije mannen. Arjen Berghuizen van de Waddenvereniging in Henny Radstak... bij de wetenschappelijke visfuik. We gaan er even uit. We gaan luisteren naar de ster. En naar het nieuws dat gelezen wordt door Anouk Thijsen.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 In Oostenrijk zijn om zeven uur de stemlokalen opengegaan. Ruim zes miljoen Oostenrijkers kunnen hun stem uitbrengen voor het parlement, de Nationaal Raad. Volgens de laatste peilingen lijkt het erop dat de coalitie van de sociaal-democratische SPE en de conservatieve EVP opnieuw een meerderheid halen. De Dierenbescherming wil dat er een eind komt aan het afschieten van zwerfkatten. De organisatie maakt zich zorgen over de enorme hoeveelheid zwerfkatten... maar ziet liever diervriendelijke maatregelen. De Dierenbescherming roept het publiek op een petitie te ondertekenen. In de Indiaanse stad Mumbai is het dodental door een ingestort gebouw vastgesteld op 60. De autoriteiten zijn twee dagen na de instorting gestopt met het zoeken naar overlevenden. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk.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 Drie minuten over half negen. U bent terug bij vroege vogels. We zitten al live vanaf ter Schelling. En uh, ook al zitten we op een wilde eiland. Het is al niet meer tijd voor de column. En dat is vandaag. Oftewel, de columnist van vandaag is. What Henk Dameling. Henk Tameling, oud-directeur van de Waddenvereniging... rector van het Scenico College in Groningen, Haren en Zuidlaren. En gisteren, Henk, liep je hier met een soort perspasje rond. Of zag ik dat nou verkeerd? Nee, dat zag je goed. Ik schrijf voor Terschelling Magazine. Ik maak uh, reportages en gisteren had ik de unieke gelegenheid... om Wubber ook al uh, te interviewen... om te horen van hem wat hij belangrijk vond voor duurzaamheid op dit eiland. Ja, dat gaan we zo meteen in deze uitzending ook uh, nog horen... want onze verslaggever Rob Buiten was daar ook bij. Maar Terschellinger Magazine, dat Ter is een soort glossy yes. voor het eiland. Ja, vier, vier keer per jaar verschijmde mee maken reportages over eilanders, over beroepen die verdwijnen... maar ook gewoon columns over dingen die ons opvallen. Oké, okay, komen wij er ook in, uh, Henk? <lacht> nou, tot nu toe was is het nog lossie. Die fotoshoot gisteren was jij daar niet <lacht> bij? Nee, die heb bij. ik gemist. Oh, jammer. Nee. Ik zal niet uit de school klappen over Dine even gisteravond. Doe dat maar niet. Doe dat maar niet. Ga maar gewoon je column voortdragen. <lacht> het gemaakte paradijs. De Schelling herbergt drie soorten mensen. Eilanders, bewoners en badgasten. Allemaal behept met het waddengevoel. Alles voelt anders op de wadden. Je kleedt en je gedraag je hier anders. De teugels gaan los. We zijn weer even het kind dat we ooit waren. Of misschien ontheemde oer mensen in een zorgvuldig geconserveerd paradijs. We zijn steeds meer op zoek naar authentieke ervaringen. Neem de reis naar de Scherling, varen door het wat. Een uniek natuurgebied. vloeds zorgen voor constante verandering bij de zand en slikplaten. Ontelbare vogels en vissen vinden er hun voedsel. We wanen ons in de ongerepte natuur. Sommige natuurbeschermers spreken zelfs van het laatste stukje wildernis. De hand van de mens lijkt onzichtbaar. Maar is dat wel zo? De vaargeulen zijn door machines en mensen uitgediept. Zandsuppleties verstevigen duinen en dijken. De waddenbodem is jarenlang door de machinale kokkelvisserij te intensief bewerkt. De zeehondenpopulatie wordt de moedig moeder het hart geregisseerd. Talloze exoten zoals de Japanse oester werden door de internationale scheepvaart in onze water geïmporteerd. Naald- en loofbomen zijn stuk voor stuk honderd jaar geleden met de hand geplant. Het Waddengebied is ook uniek vanwege de ongekende hoeveelheid nationale en internationale organisaties... die met wetten en regels over onze natuur waken. Ik tel er zo 70. Moeder Natuur houdt kantoor in het huis van de bureaucratie. Ik zit op de boten met de schelling voor het Springtuinfestival. De vrije tijdskleding van de reizigers onderstreept het gevoel er helemaal uit. Het lijkt wel of de vliestruien, de gaastrajects en de afritsbroeken... met bakken tegelijk uitgestoord zijn over de Wadden. Zo te zien naderen we binnenkort een onherbergzaam en vrijwel ontoegankelijk landschap... De massale aanwezigheid van rugzakken wijst op dagenlange expedities door een vervaarlijk terrein van diepe kwelders, agressieve roofdieren en extreme weersomstandigheden. Ik mijmer over walvisvaders, jutters, stropers en reddingswerkers. Stoere, heldhaftige mannen die van te weten en een broertje dood hebben aan Haagse regelzucht en bureaucratie. Eigenzinnige types die hun eigen wet hebben. Lappen we niet allemaal de liefst domme regeltjes aan onze laars? Rust en ruimte. Tja, jaarlijks worden er bijna 400.000 toeristen overgezend naar de Schelling. Hier voel, zie en ruik ik de jagetijden. De wind op het strand is met zijn fijne korreltjes vervelend aangenaam. De zee aan de waddenkant stinkt lekker. Het zand in mijn schoenen koester ik. Te laat komen bestaat hier niet. Ik ben altijd op tijd. Ik wandel in een paar uur dwars door de honderden jaren... natuur van de wadden door de kwelders, de polders en de duinen. Ik ga een beetje op in de kosmos. Een heel klein nietig mensje in de onmetelijke natuur van moeder aarde. Moe maar voldaan lest ik me dorst met het biertje. Mijn honger stil ik met een paar handgevangen kokkels... verste harder en garnalen met friet en een sausje. Natuur, cultuur, frituur. Talloze wetten maken dit paradijs tot het wat is. Maar ik merk het even niet. Laat me maar even op springtij. Morgen zien we hem wel weer. De een petit suite voor piano van de Franse communist Jacques Ibert... was dit de Serenade sur l'eau. Festivalgangers die hun leiderschapsvaardigheden wat willen bijspijken. En die kunnen terecht bij een masterclass hier op het eiland van Sandra Geisler... van Lighthorse. met paarden dus. Want paarden kunnen ons veel vertellen over onszelf. Dat is de gedachte. Het klinkt alsof je er niet echt vertrouwen nee, in hebt. Nee, ik ben benieuwd naar de reportage van Jeanette <lacht> uh, Paramor. Een van de bezoekers van het Springtime Festival is Willy Smits. In Indonesië beschermt hij het leefgebied van onder andere de oerang oetang Jeanette dus Paramour gaat samen met Willy dus kijken hoe dat dan in zijn werk gaat. Zo'n masterclass met die paarden. In de paardenbak spreekt Sandra de deelnemers toe. En naast daar staat het cursuspaard en een vrijwilligers. Hmm. Opdracht nu ja. is dat zij een paard in een cirkel om zich heen laat lopen. En die cirkel staat uiteindelijk voor het doel wat zij geformuleerd heeft. En daarin, in dat wat er gaat gebeuren, in die interactie, zeg maar zal ik op momenten uh, vragen stellen om te achterhalen van wat is nou jouw patroon, dus niet alleen wat denk je en je voel je, maar ook waarom je daarin blijft. Dus uh, zij gaat aan de slag, je mag het paard pakken, dus vind jouw plek waar je zegt, Vanuit hier, dit is mijn basis, laat ik het paard in een cirkel om me heen lopen. En ze blijft maar lopen. Ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Want je plek pakken, durf je voor je eigen plek ja. te gaan staan. En vanuit je eigen plek, je eigen ruimte, je eigen basis die dingen gaan doen. Ja. Ja. Want ze gaat heel mooi lachen als het niet lukt, maar mag ze er ook van balen? Willy, ja. Willy Smits, werkt dat bij apen ook zo? Dat hè, als je gestresst bent, dat apen dat oppikken? Dat pikken ze ontzettend op, maar ze reageren heel anders als paarden. Ze gaan niet dan weg of uh, tegen. Ja. Maar ze gaan juist als ze je tenminste respecteren. en als ja. jij ook liefde voor hen kunt voelen, gaan ze jou helpen. Gaan ze jou troosten? Gaan ze een stukje rustje voedsel zoeken? Geeft ze je het dan? zeg ze, komt allemaal wel goed? Ja. Dus ja, de orang outangs zijn heel anders en eigenlijk niet. Maar daar heb je het dan over? Ja, ja. ze zijn eigenlijk niet als dieren en zoals paarden, kudde dieren. oetangs outangs zijn enorm individueel en enorm altruïstisch. Dus apen zouden ook heel geschikt kunnen zijn voor een cursus zoals hier gegeven wordt met paarden. Ja, ik heb ook uh, meer dan 25 uh, orang-outang-verzorgers uit de hele wereld opgeleid. En voor hen die ook al tientallen jaren met orangutangs gewerkt hadden, ging nog steeds een wereld open. Weet je, dat je die orangutangs het vertrouwen moet geven. En ze doen een beetje een bijtest van. Hè? Ze pakken meestal je hand en dan bijten ze zo in je vinger en dan kijken ze je aan van, nou, vertrouw je me nog? Of ga je terugtrekken? Dus ze hebben echt zo'n toets uh, daarbij. En als je dan die test kunt passeren, dan ben je hun vriend voor het leven. En dan ga je ook echt bemerken van wat ze je eigenlijk vertellen. Oké, okay, dus daar gaat het dus ook over openheid, vertrouwen, respect, uh, jezelf zijn. Ja, het is eigenlijk toch ook een heleboel dingen uit leiderschap. Hè? Ja. ja, meer. ja. ja, meer. ja. Juist! Juist. Yeah. Wow. Paartje wil niet yeah. meer stoppen. Wow. <laughs> goed zo, goed zo, Eerst goed. Ja, helemaal maar. Sandra, even tijd voor een vraagje? Ja. Natuurlijk leiderschap, het heeft veel te maken met open zijn, je emoties durven laten zien, authentiek zijn. Maar wat heeft het nou met duurzaam te maken? Voor mij heeft natuurlijk leiderschap met duurzaamheid te maken. Dat we binnen duurzaamheid echt op zoek zijn naar een aantal uh, nieuwe basiswaarden uh, vanuit het leiderschap. Wat gaat over vertrouwen, wat gaat over respect, wat gaat over verbinden, over nieuwe samenwerking. En het natuurlijk leiderschap gaat over deze waarden. En voorbij aan angst, win-lose situaties. En dat is wat we nodig hebben, willen we naar duurzaamheid bewegen. Nou ik kan het niet alleen met pijn, ik heb even met Willy Smits gesproken, maar met apen uh, het ook. Misschien ook wel met, met honden sowieso, dieren? Ja, denk ik zeker. Dieren hebben natuurlijk een vermogen om ons te spiegelen. Ik denk wel, als we kijken naar apen en honden... dat we dan hebben over roofdieren, hè, roedels. Eh, en paarden zijn kuddedieren en prooidieren. En laten daarin toch nog weer iets anders zien... dat een kuddedier altijd op zoek is naar de verbinding en het samen te doen. Hè, als kudde overleven wij. Eh, en dat zie je ook wel bij roofdieren. Alleen de mechanismes die daarin werken... Uh, zijn anders dan bij apen. Oké. Janet Paramoor bij... Um Sandra Geisler en de apen en Willy Smits. Uh, we gaan door naar innovatie. Dat is een, ja, een toverwoord dat je hier drie, vier dagen lang heel veel hoort op het festival. Er wordt veel over gepraat, innovatie. Maar er wordt gelukkig ook gekeken naar concrete voorbeelden. Op de innovatiemarkt presenteren ondernemers en ideeënbedenkers hun duurzame vindingen. En Henny Radstaak ging de markt op. En die innovatiemarkt die vindt plaats tussen de boeien en de tonnen... op het zogenaamde betonningsterrein aan de haven van uh, Terschelling...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 En het water gaat hierdoor en gaat door de zeven. Ja. Daar zitten visvriendelijke bakjes voor. De vis dat... gaat in zo'n bakje omhoog? Ja, die gaat in zo'n bakje ja. omhoog. En dat bakje, dat wordt. Op een hele intelligente manier, als zelf zeg je het zelf, boven gelegd. En dan kun je ze opvangen in een bak. En van daaruit gaan ze in mijn visretourwiel. En dat is een wiel wat, ja, dat draait er langzaam rond. Er zitten eigenlijk van die sleufjes rond. in nou, nou, kijk, nou moet je dit. Het water blijft erin staan in die schroep. Dus de vis ja, komt eigenlijk in een klein badje terecht ook in. Dat, En die bakjes die worden zo..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 Seasons van de Oostenrijkse componist Franz Jozef Haydn. De opwarming van de aarde is de schuld van de mens en onontkoombaar. Die kop stond gisteren in verschillende kranten. Aanleiding is het verschijnen van het nieuwe 2000 pagina's tellende rapport van het VN Klimaatpanel, het IPCC. Uit het document blijkt dat de opwarming van de aarde... leidt tot een veel forsere stijging van de zeespiegel dan we dachten. Ja, groot nieuws, zeker op een festival als Springtij. Aan tafel Maarten Haier van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat bijdraagt aan dat IPCC-klimaatonderzoek. Goedemorgen, meneer Haier. Goedemorgen. Ja, uh, bent u ervoor geschrokken? Uh, nou, eigenlijk uh, niet geschokt. Ik ben blij dat we eruit zijn gekomen dat er een samenvatting is... Uh, die al die uh, deelnemende landen ondersteunen. Ja, was dat zo lastig dan? Dat is altijd ontzettend lastig. Want uh, je zei het al, het is 2000 pagina's samengevatte uh, peer-reviewed literatuur. En dan moet je dan conclusies uittrekken. Ja, en dan uh, kom je bij elkaar in Stockholm... en dan moet dat op een, in een week wel echt af. Ja, je moet, je bedoelt, je moet het met zoveel wetenschappers... zoveel informatie indikken... en daar moet ook weer consensus over bestaan. Ja, en wetenschappers zijn niet van uh, nature... hele goede mensen over, uh, in communicatie. Dus uh, daar ging wel het een en ander mis. Ah, ja, in begrijpelijke we, communicatie. Uh, daarvoor hebben we u uitgenodigd. Laten we eens een paar punten op een rijtje zetten. De, de opwarming gaat door, wat we ook doen. Ja. ja de, dat, de, dat, is, dat is toch wel iets om ah. van te schrikken of uh, gedemotiveerd van te raken. Nou, er zit geen thermostaat op het klimaat. Hè? Dus In een huis kun je dat nog makkelijk even terugschroeven als je het te warm vindt. Maar dat is bij ons natuurlijk niet zo. Uh, kijk, eigenlijk is er wat dat betreft inhoudelijk niets nieuws. Alleen de zekerheid over de trend die is veel duidelijker weer geworden. En op een gegeven moment is het natuurlijk wel de vraag... hoeveel zekerheid je eigenlijk nodig hebt... voor je uh, wat robuustere actiepakketten gaat uh, doorvoeren. Ja. Maar als je zegt de opwarming gaat door wat we ook doen... He, he, ja, dan Waarom zouden we überhaupt dan nog iets doen? Heeft dat wel zin? Ja. Nee, want er is dus een trage tijd van het klimaat. Maar, uh, ja, wat je... houdt dat in? Dat klimaat verandert heel langzaam en die CO2 die zit gewoon in die atmosfeer. Maar je kan er wel wat aan doen om te voorkomen dat er nog meer bij komt... En ik vind het eigenlijk paradoxaal, want aan de ene kant is het een reusachtige opgave... maar aan de andere kant weten we ook wel hoe je het zou kunnen doen. En je kan ook bedenken, we gaan daar gewoon ons geld mee verdienen. We gaan die, die klimaatverandering aanpakken en hele schone technologieën ontwikkelen. Dat wordt de nieuwe industriële revolutie. Uh, en die stap willen we maar niet zetten. Ik denk dat dat vooral gaat toch over gevestigde belangen, die er echt zwaar tegen aanleunen... En een gebrek aan verbeelding. We hebben echt een probleem met het gebrek aan verbeelding... over dat die nieuwe, schone wereld, dat we die ook kunnen maken. Maar als het proces onomkeerbaar lijkt... is het dan niet verstandiger om je te focussen op de gevolgen die het kan hebben... in plaats van nog focussen op het tot stilstand brengen... van iets wat blijkbaar al in werking is gezet en, en niet meer terug te draaien is? Ik denk eigenlijk dat we dat punt voorbij zijn, dat het of-of is. Je moet je aanpassen, de adaptatie... en je moet heel veel doen om die CO2-emissies uh, terug te dringen, mitigatie. Ik denk dat een jaar of tien geleden was het nog of-of. En dan was, het, uh, he, was je verdacht als je iets aan adaptatie deed. Want dan leek het net alsof je er rekening mee hield dat je het niet ging halen. Dat ja. je erbij neerlegde. Ja. Ja. Inmiddels is het ook duidelijk, en dat staat ook in dit rapport. He, extreem weer, ga je wat meer krijgen? Ja, je zal toch gek zijn als je daar niet uh, tegen gaat wapenen? Ja. Uh, en de, de zeespiegelstijging, die wordt nu gesteld op ja, 26 tot 82 centimeter hoger dan nu in, in, in, in het jaar 2100? Ja. Ja, dat, dat, dat zijn die onzekerheidsmarges van, elkaar, ja. van wetenschappers. Maar ja, bedenk hoe ingewikkeld is het eigenlijk hè, om dat te meten. Het, gaat natuurlijk, het is geen emmer, de oceanen, waar je iets in doet en dan zie je hoe het omhoog gaat. Er zitten allerlei eh, zwaartekracht-effecten in. Regionalen is het heel erg verschillend. Uh, is dat nou veel of weinig? Dat is natuurlijk eigenlijk de grote vraag. Voor Nederland is dit te doen. Maar ja, wij zijn weer hartstikke rijk. Wij zijn weer uh, technologisch gefascineerd door het water. We hebben het allemaal op orde. Maar We zijn wel gewend om met onze, met onze poot in het water te staan, zeg maar. Uh, uh, ja. Precies, een zekere voorliefde voor kastelenbouw <laughs> op het strand. Hè. Dus dat helpt allemaal. Maar de andere delta's, Bangladesh en dergelijke... die gaan natuurlijk hier een grote rekening betalen. Ja, want die 82 centimeter wordt gezien nu als maximum. Dat maximum lag hoger in de vorige, bij het vorige IPCC-rapport. Ja. Zo is het gesproken over kijk, 6 meter. Nou, dat, dat, nee, kijk, dat, dat, dat is eigenlijk, de vraag is eigenlijk wat je mee uh, durft te rekenen. En, en die wetenschappers in, in dit rapport die zijn uh, eigenlijk voorzichtig. Dus allerlei vragen rond het ijs op Antarctica... De vragen van, hoe zit het met Groenland en dat ijsje? Kijk, daar, we weten gewoon niet helemaal hoe dat zal gaan. Dus, maar dan is de vraag van, wat kun je op basis van de literatuur die er nu is, rustig zeggen? Dus dat rapport is eigenlijk een voorzichtig rapport. Ja, nou vormt water niet alleen een bedreiging, maar ook een mogelijke oplossing of een soort buffer heb ik begrepen. De oceanen vormen ook een natuurlijke buffer die dan die opwarming weer remt. Ja, dat, een van de grote uh, issues uh, bij deze ronde was uh, het feit dat de uh, temperatuur de afgelopen tien jaar niet echt gestegen is. En dat wordt door sceptici uh, eigenlijk aangehaald: ja, van, so, je zie je wel. Zie je wel, het, het valt allemaal wel mee. Is, het is niet waar. Ja. Ja, wat kun je daarvan zeggen? Eh, waarschijnlijk is het zo dat inderdaad een soort buffercapaciteit... in die diepe oceanen zit, die dus die warmte absorbeert. En dan is nou, het thema van springtijden waar is natuurlijk... hoe lang kan die oceaan dat aan? Nou, die oceaan is reusachtig groot en mm -hmm. volledig onbegrepen nog als zodanig. Dus wel, dat weten we eigenlijk niet. Maar dat is eigenlijk de verklaring die het meest waarschijnlijk is... Eh, volgens de wetenschappers. Maar, maar moeten we niet eh, blij of misschien eh, trots zijn op die aarde... dat de aarde er dus kennelijk op een eh, hele efficiënte manier mee omgaat. En dus een deel van die warmte opvangt en CO2 wegvangt. Maar het is niet de... een oneindig koelsysteem, natuurlijk. Het, dat weten we eigenlijk natuurlijk niet. Dus nee. uh, het enige is... Uh, ja, dat, dat zeg dat... jij nou wel, als je niet naar het Het enige dat je weet is dat die, die CO2 uh, dat is natuurlijk een uh, hele ontregelende procedure die wij allemaal in werking hebben gezet. Want miljoenen jaren, miljarden jaren heeft dat geduurd om dat allemaal op te bouwen. Dat verstoken we in een paar honderd jaar. Daar ontregelen we het klimaat wel mee. En ja, ho hoeveel de aarde kan oh. hebben, dat weet je natuurlijk niet. Ja. Dat IPCC-rapport, dat komt één keer in zoveel jaar uit. Vorige keer is er veel kritiek op geweest. Nu zegt men, de modellen zijn nu beter. We weten ja. veel meer. U, u zegt wel, we zijn voor, dit is iets voorzichtiger. Um, en de, de, het is nu op 95 hè, dat ja. het extremely likely is. Of wat was de Very likely. Het is was dat, het very likely dat, en nu is het ja. extremely ja, likely. Dat de mens de schuld is van die opwarming en de CO2-toename. Ja, ik, ik ben daar persoonlijk niet zo van onder de indruk. Ik, ik vind dat er, dat er een spelletje mee wordt gespeeld. Uh, en uh, waar gaat dit naartoe? Gaan we dan over vijf ja. jaar zeggen 98 wat, wat, ja. wat, wat, wat betekent dat nou nog? Um, een ander iets is, ja, je kunt er eigenlijk vergif op innemen dat er weer een fout in staat. En is dat dan een reden dat dat rapport niet deugt? Kijk, dat is een soort achterhoedegevecht waar ik eigenlijk niet zo geïnteresseerd ben. Wat is voor je de belangrijkste, belangrijkste punt of de langste les van dit Nou, rapport? Uh, Dit is dus volgens mij een robuuste uh, wetenschappelijke basis. En dit is pas het eerste rapport, want dit gaat dus over hoe het klimaat functioneert. Er komen er nog twee aan, volgend jaar in het voorjaar en het najaar. En dan gaat het ook over wat je eraan kan doen. En ik wil die. Sprong eigenlijk veel nadrukkelijker maken. Hoeveel sommen willen we nog maken over hoe de planeet ondergaat? Het zijn allemaal sommen die we moeten maken over hoe we die planeet gaan redden. En Dat zijn de sommen van rapport nummer drie. En uh, die zijn, dat is nog echt veel belangrijker. Ja, dus... dus niet meer bakkeleien over procentjes, wat nou precies waar en hoe ver, en, en de koffiedik kijken, maar ja. meer anticiperen op wat er gaat komen. Ja, dus ik, ik vraag me echt af of de IPCC nog zo'n ronde moet doen. Ik zou veel meer zijn voor gespecialiseerde rapporten... over mogelijke oplossingsrichtingen. En, uh, en, en Want deze wetenschappers, het is werkelijk ongekend hoeveel effort in gaat... Om mondiaal al die wetenschappelijke literatuur uit te kammen... en het daarover eens te worden. Ja, ik zou liever hebben dat we een uh, ja, overstag gaan, zou ik gaan zeggen... Nee. en uh, een andere sommige... Nu maar. weten we het wel. Ja. Uh, kijk, de politiek moet eigenlijk zich hier niet achter de wetenschap willen verschuilen. Die nee. moet hier uh, zelf aan gang gaan. En, en dat was ook een beetje het thema natuurlijk van dit Springtime Festival. De samenleving zelf kan dat ook doen. Eigenlijk is de politiek misschien de eerste volger van een maatschappelijke beweging. Die zegt, we gaan er wat aan doen. Niet lullen maar poos. Kortom, tijd voor uh, actie. Kort gezegd, ja. Maarten Haier van het Planbureau voor de Leefomgeving... Dank je wel voor deze informatie. We gaan natuurlijk straks nog uitgebreider praten. Ook over dit rapport. En wat die actie dan zou moeten inhouden. Dank je wel. We zijn zo terug na 9 uur. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. En moeder, bloedert, zorg en troost. De Nederlandse heldin. Leiden is in nood. Leidsontzet als jongensbroek. Daarom is het korps der vrijbuiters opgericht. En... Het Volkswagenbusje. Een icoon uit de jaren 50 en nog altijd populair. OVT. Radio 1. Straks om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. Dag winkelier. Je wilt het allersnelste internet voor 30 euro. Ons advies als UPC Business? Ga naar Telvoortzakelijk En check dan upcbusiness.nl.